Stond een plaatje dat bleef hangen op dat hey hey aan de sleutel van die jukebox. Bleek verdwenen in het café, dus er niet er liep met zo'n gezicht, want die jukebox had niet. en de stroom uitschakelen kon niet. Dat bleek ook de knop van het licht. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? De van de q gezien, want de plaat is kapot en dat ding zit op slot. De kasselijn doet de lichtknop en zei hierop nog wat lust. Moet het voor het donker maar zeggen, we krijgen dit minuten rust. Maar zonder licht in een café, hoe komt de mens op dat idee? Het werd met trammeland in het donker, je hoort aan alle kanten heen. Hey. Wie heeft de sleutel van Maks gezien. Wie heeft hem ergens gevonden Misschien. Wie heeft de sleutel van de jurks gezien? Want de plaat is kapot en dat beest in op slot. En de mensen die daar woonden aan de zij en overkant. namen ook die kreet al over. Hey, wat is er aan de hand? Toen het niet er dol geworden was, kwam er een hamer bij te passen.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 Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de duurkoks gezien? Want de plaat is kapot en dat ding zit op slot.